Clemens Peters met het NOS Journal. Het RIVM houdt er rekening mee dat de gedeeltelijke lockdown mogelijk tot december nodig zal blijven. Volgens het hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel moet eerst uit de cijfers blijken dat de nieuwe maatregelen effect hebben. Hij gaat ervan uit dat er eerst nog een toename van het aantal besmettingen te zien zal zijn, waardoor het langer zal duren voordat er afgeschaald kan worden. Wel is van Dissel positief over het effect van sneltesten die nu in opmars zijn. Nederlanders in het buitenland pleiten in een pagina grote krantenadvertentie... voor de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit. Nu is dat niet toegestaan. In de advertentie roepen de ondertekenaars, verenigd in de Stichting Nederlanders in het Buitenland... premier Rutte op om de wet aan te passen. Op dit moment verliest iemand automatisch zijn Nederlanderschap... als hij de nationaliteit aanneemt van het land waar hij woont. Naar schatting wonen er zo'n 900.000 Nederlanders in het buitenland. Nederland heeft geen interesse in een Chinees coronavaccin... dat mogelijk al binnen enkele weken op de markt komt. Dat meldt het AD. Volgens deskundigen is het middel veilig. Maar Nederland zet in op een brits zweeds vaccin... samen met de andere Europese lidstaten. Daarnaast gaat Nederland in zee met de Leidse farmaceut Janssen Pharmaceutica. Zodra hun coronavaccin wordt toegelaten op de Europese markt... neemt Nederland daar bijna 8 miljoen vaccins van af. Duitsland meldt voor de derde dag op rij een record aantal coronabesmettingen. De afgelopen 24 uur zijn er in Duitsland bijna 8000 nieuwe besmettingen bijgekomen. Gisteren werden er nog ruim 7300 besmettingen geregistreerd en donderdag 6600. In totaal zijn nu ruim 350.000 coronagevallen vastgesteld. Het weer. nieuw en dan zonden en in het westen en noorden kans op een bui. Er staat vrijwel geen wind en het wordt een graad of 12. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad... staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De verdraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de N230 Maarsen Utrecht bij Overvecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. Is zin in CFM. CFM. Met nu, Toebak leeft. Nee, deze. Nee. Ja, Toebak leeft op de radio. Fijn, die toestel op aanstaan. Nee, niet, nee, nee, moet, We moeten deze hebben. Precies. Moet wel even volledig zijn. Volledig. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Yes! Toebak leeft. En, uh, fijn dat u erbij bent. En, uh, ik had begrepen dat. Gaan we, een, oh, we gaan een feestje doen, geloof ik. Ja. Uh, zie ik hem daar nou aankomen of niet? Komt hij ko daar nou? Is dat? Is hij dat komt hem? weer terug, hè? Of, is is, is hij oh, er al? Is hij er al? Koning brengt het kabinet in verlegenheid met ja. vakantie naar Griekenland. Precies, hij komt terug. <les> <pff> <lacht> Nou goed, daar hebben we het ook maar één opmerking over. Je bent een beetje dom. Ja. Het ja. was een inkoppertje dit, Het is een inkoppertje. Nou goedemorgen, sorry, ik kom zo hals over kop zo verbinnen met al die uh, informatie. Uh, vandaag zijn we met z'n drieën. En dit is een uh, uniek. Uh, een, uniek trio. Uniek trio. Oh, ja. ja, zeker. Hey, legendarisch een nieuw legendarisch trio. Een legendarisch nu al. Nieuw al. Uh, Peter is aangeschoven en Jolande. Ja. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik doe die Griekse allen. muziek even weg, dat kan natuurlijk niet. Hè. Dat is helemaal niet gepast. Nee, ja, ik vind het uh, een mooi begin zo. Jawel hè? Of, uh... Maar was het nou gewoon nu van. Hij is aangetikt in Griekenland en gelijk weer terug. Of ik is hij daar een paar dagen toch nog geweest? Nou, ik zat er zelf... Dat weet ik niet. Is hij nou deze week geweest gewoon? Of is hij uh, gisteren vertrokken en gisteren teruggekomen? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nee dat, dat is... hebben we dan niet gehoord. Maar Rutte wist er wel van, hè? Ja. ja Rutte die was er van op de hoogte. Ja, die, die ja. mocht natuurlijk ook komen barbecue, hè? Ja. Ja. Minister De Jong die werd, werd voor, ja, voor schut gezet. Zo van, Ik weet er eigenlijk niks van. Moet ik me daarmee bezighouden? Ik ben met hele belangrijke zaken bezig. Ja. Dus, We hebben een uh, land te redden van het virus. Ja, zeker. Ja. En uh, tijdens de persconferentie had hij natuurlijk wel uh, go goede en duidelijke one-liners. Even kijken waarvoor mijn ze. Uh, de Slag met de hamer. Slag met de hamer was het te geloof ik. Ken dat hij zei? Ja, dat was, ja, dat de, was hem deze de, keer. Ja, wat, wat, nou goed, ik heb het ergens staan dat hij, wat hij zei over het feit dat we ons aan de regels moesten houden. Wat op nou, we kunnen de, de randen wel opzoeken, maar waarom zouden we dat in godsnaam doen? Waarom houden we ons gewoon niet aan de regels? Doen ze in een andere landen ook schijnt zo? Wij schijnen best wel een beetje het dwarsig volg te zijn. Hè? Ja klopt, het was niet een vakantieland, ik weet niet ja? of het Griekenland was of Spanje. Maar er ja. waren ook een uh, groep jongeren en die hebben gewoon een, een bus gekaapt, ja? met z'n allen. ja. En gewoon als losgeslagen jongeren gewoon een beetje... Nou ook met z'n allen. Hè. Waar was dat dan? Ja, in Spanje of je Griekenland. Maar, oh, okay. Nederlanders. Nederlanders. Weer een ja, groep ja, Nederlanders, Nederlanders die gewoon... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja het is, uh, we zijn, Schande is het. Schande, ja. Schande. Nou, ja, ik voel het ook een beetje bij mezelf. Ik ben altijd een beetje dwarsig. Ja, ik heb ook zo van... Als ze nou een avondklok instellen... Want die is nu in Be uh, België ja? ingesteld. Ja? 12 uur, ik denk... Ja, zeg, dan ben ik ergens. En dan moet ik me haasten om 12 uur binnen te komen. Ja? En dan verandert mijn koets in een pompoen of zo, in deze tijd ook nog. Ja, dat, dat, dat, en dat zo is Het is gewoon binnen. heel vervelend. Nou, ja, dit is ja, het is lastig. Ja. Je moet alles plannen, je moet om 7 uur afspreken. en dan hopen dat je de fles leeg hebt om uh, 12 uur. Ja. Oh, sorry. Nee, je mag meer thuis. Nee, ja, je mag niet meer. Dicht. Nee. <laughs> nee, maar je mag wel drinken. Jullie mogen wij vrienden drinken. Ja, we ja. vrienden, ja. ja. Ja. Ik krijg straks nog helemaal een dieet voorgeschreven... Uh, geschreven wat we moeten eten. Maar Want denken is... jullie dat dat de volgende stap is dan die avondklok? België is ja. ermee begonnen, ja, ja, ja. De avondklok en dat Die gewoon... ging per vannacht in, geloof ik, dacht hm. ik. Ja, en dan vanaf 6 uur mag je niet meer op straat, sowieso, hè? En België, die, dat was ook aangekondigd, dat hoor ik ook dicht is, hè? Een maand lang. Ja, ja, ja. vier weken in ieder geval. Ja, ja. Ja, ja. Ik vind het een goede stap, jongens. We moeten het nu doorpakken gewoon. Ja. Nou, met dat hadden we moeten doen dan, hè? Roken, ik doen dat de hele tijd drinken, al. Jij ja, ja, ook, volgens mij. Iedereen alles, al. alles gewoon doorpakken, nee, toch? Het zijn die jongeren. Spreekt dit nou even, even voor iedereen, hè? Spreekt dat aan voor iedereen? Ja, spreek nee, ja. ja, nee. ja. gewoon... Jongens, we moeten dit met z'n allen moeten aanpakken. Ja, ah, dat nog ik. een wil op. nog wel een klein, nog één, één dingetje op. Ja ik vind, uh, moet je ergens, kan je ergens een armbandje halen als je het al gehad hebt? Want als je het gewoon gehad hebt, dan ben je in principe niet meer besmettelijk. Nee. Dan moet je je toch gewoon vrij kunnen bewegen? Ja, maar is daar die app niet voor nu? Dat is, die, is die app daar niet voor ja, nu? Ja, nee, maar je mag toch niet naar buiten dan. Je mag toch maar, niet naar de horeca, want die is dicht. Die is dicht, ja. Maar als het nou een, een horeca is waar de eigenaar het gehad heeft, personeel. Nou, uh, uh, ja, dan is dat toch geen gevaar. Dus Dat het een horeca, een ja. coronavrij restaurant is. Ja, gewoon zo'n bandje met all-in, weet je wel. Die je dan krijgt, je ja. denkt, ik heb het gehad, kijk maar, ik mag naar binnen. Ja, maar je krijgt natuurlijk steeds meer mensen die het al gehad hebben. Ja, zeker. Ja, zes, wat moet, wat dus. doen we daarmee? Ja. schatting is dat er 4 miljoen mensen al corona oh. hebben gehad... Als we de cijfers terugrekenen, ik heb het van Maurice Don zit lezen... maar hier is zo freaky dat ik geef me de haken af. Ik denk echt, maar hoe zit het? Nou goed, die zegt 4 miljoen al destijds omdat we niet hadden kunnen meten. Nou goed, je begrijpt het al twee uur lang gauw over corona. Daar kwam Peter speciaal voor over. Oh, Als ja. expert. expert. Hij is geroepen tot expert. uitgeroepen tot expert. for the light en dat sprak me helemaal aan, omdat deze band heet namelijk... ja, geloof niet, VAS Collection. Hé, je past alleen allemaal gedigitaliseerd. En ik denk, hé, grappig, heb je er ook een band van... die dan muziek maakt. En dat gaat dan over Searching for the Lights. Ik zag gisteren... of nee, gisteren zag ik het programma Danny op straat. En Danny gaat dan de straat op. Die 600 of zo? Nee, was was dat? Nou goed, Danny gaat dan de straat op... gaat mensen interviewen. En deze mensen zijn heel erg gelovig. En die geloven dat corona iets goeds gaat brengen. Sommige mensen lijden er dan wel over... maar en dan Kom je tot de verdieping in het leven en daar heeft corona belangrijke bijdrage aan geleverd? Zo, zo. Je <lacht> zal maar familieleden hebben verloren aan de corona. Hè? En er staat zo'n gast op de televisie te vertellen. Ja, het kan je heel veel brengen. Nou, leuk. Ik hoop niet dat jij een bekend e-mailadres hebt, maar ik denk dat die voorloopt straks. Maar goed, welkom bij dit ruideprogramma. We zijn vandaag met z'n drieën en we hebben de, zeg maar, de, de, de Marcus gewoon ingeruild. Ja, al ben ik, de Schene de, de, de, de, de, de, de van Marcus. Ja, we zijn in van Marcus. Okay. Marcus. Dus, uh, nee, maar we van hebben nog geen sollicitatiegesprek gehad. We moeten nog even... Nee. Uh, Even horen hoe je erin staat, in het leven en zo. Oh, op die manier. Ja, ja welke we stroming je ja. ja, aanhangt en zo. Ja, dus. precies. Welk geloof. <laughs> ja. En uh, dat soort dingen allemaal. Nou, wie mag, wie mag ik het, uh, het uh, geven? Ik zie dat we... Uh, ja, Peter is er klaar voor. Ja? ja, hij had, ja die uh, heeft zich uh, heel erg voorbereid. Steek van wal. <laughs> Waarover moeten we het hebben? Nou, ja, geen idee. Die corona moeten we het niet... Nee, laten we dat nou even liggen. Ja, ja het ging nou, ja, moeilijk, maar, vind maar ik, vind het moeilijk? Het, ja. Ja, af en toe komt het toch weer bij mij. Oké, okay, hoe was je week? Hoe was je week? Hoe heb je het ervaren, eh, de, de, de, de persconferentie afgelopen week? Hoe, hoe ben je er daarna... Hoe, hoe? hoe ging dat? Je, nou, ik, is dat ik, nog Sta je het nog steeds zelf in? Of heb je zoiets Nou, wat een rot ik meteen geworden? Nou, ik begin me een beetje bezwaar te voelen dat ik gewoon als uh, boeren lul over gewoon tussendoor loop zonder mondkapje. denk ik van ja, dat kan eigenlijk niet meer. Ik moet me gaan aanpassen en ik ben een persoon die, die zich niet makkelijk aanpast. Het komt misschien, uh, ik, ik, ik, ik vertoon heel vaak ongepast gedrag. Dat nou, had ik ook maar. in het begin hoor. Ik had ook echt uh, zoiets van nou, waar moet het? En als je het op een gegeven moment uh, doet, dan maakt het ja. eigenlijk niet uit. Weet je, iedereen doet het nu. Wat? Je staat, ja, als ja je, dit is waar. Want, uh, is het een, uh, dat je denkt, nou uh, wat moet ik met? Een kapje dan. Beetje eindlijn is dat, of niet? Ja, ook, ja. Ook? Ik heb ook. Ik heb een waanzinnig mooi gezicht. Een hele mooie man natuurlijk. En dan ga ik de, de helft van mijn gezicht ga ik afdekken. Nou, ik zag gisteren ook Martien Meiland, die kreeg een, die heeft een boek of zo. Uh, ja? Ja. Maar die had dus een hele mooie stylish bij zijn kleding. Tuurlijk, tuurlijk. dan laat hij een sjaal maken met zo'n ding erbij. Oh, ja. En er staat zo uit te rekenen ook. Het, het is dan weer niet over corona. Maar dat ze, hij heeft gewoon eigen. Uitgeverij is hij begonnen, dus de hele opbrengst van het boek gaat gewoon naar hemzelf. Dus dat is ongeveer 1,6 miljoen had Patty Brattle uitgerekend. Ja, hij heeft nu ook hele zinnige dingen te melden over. Hij heeft nu ook hele mooie visies op het leven. Ja, nou ja, ja. hij ja. zei zelfs tijdens. Ja, maar ik, ja. mijn commentaar is dus op, op nu op de persconferentie: want dan krijg je die oude tegeltjeswijsheid van ze ja? dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals dat was. Aha. En ik heb dus een, een, een overbuurvrouw die was gisteren bij mij en die zit in de zorg. En die, uh, die oogklinieken en zo. En, uh, maar die zegt uh, ook van, joh, dit gaat helemaal fout. Want uh, het was gisteren inderdaad ook 8000. En uh, het gaat... Uh, ik ja. had verwacht. Ja. Eigenlijk doordat uh, dat de tv kan reprimande kregen. Nou ja, ja. Hè? en dan krijg je dus ook... Hè? We dronken een glas, deden een plas. En alles bleef <lacht> en Ik dacht van, nou ja, nu zal het toch gewoon een beetje minder worden. Maar het, het wordt gewoon... Nee, het, het is echt... Het, het was uh, Op een gegeven moment op de radio hoorde je er weinig meer over. Maar nu is het elke dag... Uh, ja, is het het rot uh, item. Uh, in, ja. Uh, ja. Ja, ja, maar het is ook wel... Ik was dus uh, net terug van vakantie en toen uh, was dat 3.303. En dat getal heb ik in mijn hoofd, oh, oh, ja, het ja. klookt zo lekker, het brengt lekker. 3.303. Maar wacht even, zullen we dan de cijfers even, even noemen? Oh. En dit zijn de laatste cijfers. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 8.000 meer ja. coronabesmetingen. 8.000, hè? En er liggen nu 1.553 besmette patiënten in het ziekenhuis. 27 meer dan gisteren. Er liggen er 345 op de intensive care en dat zijn er... Ja, er zijn een paar meer dan. Oké, okay, ik geef het volgende ja. keer niet meer aan. Weg! Maar, maar ik had toen een discussie met mijn vriend. van... ja, het, het, Normaal is het zo voor als het gaat zoals het gaat. Binnen drie dagen is dat verdubbeld iedere keer. Ja. Dus ik dacht: van, oké, okay, dan, dus, dan zou het dus toen met die 3000. Oh, morgen 4, dan 5 en dan 6. En dan daarna en dan 8 en dan 10 en dan 12. Ja. Maar het is niet zo snel gegaan, maar het gebeurt dus wel. Ja. En het is dus inderdaad binnen... Maar George Kelder was natuurlijk ook vrij bot afgelopen week. Die had natuurlijk ook weer geroepen van... Ja, we hebben in 2018... Uh, we hadden we 3000 mensen die in de, uh, met de griep in het ziekenhuis lagen. Toen hadden we wel genoeg bedden. En nu hebben we in één keer tekort bedden. Wat is dit nou voor gekkigheid? Toen zei iemand van de IC of die zei... Ja, met de tijd, er is weinig aandacht aan gegeven. Toen was het ook allemaal heel krappisch, krappisch. Oké. Okay. Dus dat was toen ook al paniek eigenlijk. Maar het is nooit in de media terechtgekomen gekomen dat het maar heel even was. Stuk... Media ja, maken de media me die maken oh me gek. Zij oh zijn het. Ik ga die NOS aanpakken. Ja, er zijn de bus ja, echt die... zien rijden. Het is wel een witte bus, maar. Of je gaat nu bij andere mensen die niet van de NOS zijn. Ga je die stickers erop plakken? Ja, ja. Oh, dat is ook een goeie. Dat is wel een leuk idee, zeg maar. Van die stickers op de markt brengen. Heb je ook een hekel iemand? Plak deze sticker. Ja. Kijken wat er gebeurt. Ah, dat vind ik wel. Er zijn nu zoveel tegenbewegingen. Ja. Dat je denkt van nou, weet je... Ja, maar ik kan me voorstellen, mensen tuurlijk. zijn toch wel in paniek. Weet je wel, het zijn drastische maatregelen. Je hebt natuurlijk altijd verwarde mensen. Ja, tuurlijk, ja. maar. Dus die gaan gekke dingen doen. Maar goed, ze hadden het gisteren uitgelicht uitge, uitgelegd ook bij bepaalde programma's. Dan zeg je die idioten allemaal op, bij, in Den Haag. In Den Haag, Oei. Oei. Oei. Op de idioten. idioten. Ja, idioten. Ja, idioten. Ja, niet realiseren, hè? Met die middelvinger. Ja, jullie van maar, de maar gisteren was er ja. ook een dame en die was uh, gespecialiseerd in terrorisme en al die dingen meer, ja, maar ze zeggen, ja, het gaat nu... Het gaat nu ja. ja. Nou, die heeft het wel heel goed uitgelegd. En die zegt, van ja, het is nu een grens over dat mensen hun leven willen geven om hun gelijk te bewijzen. Ja. En uh, de, voor, dat is een, inderdaad zo extreem als het inderdaad bij de terroristen zijn die bommen leggen en zo, of uh, die zelfmoord... Uh, terroristen En dit gaat bijna die kant op. Het gaat zeker bijna die kant op. Extreem rechts, Hitler wordt genoemd. Ik vind het soms echt... Maar ook over die pedofilie en zo. Dat ze dan bij zo'n pizzeria in New York... Als je daar een pizza bestelde... dan werd er dus verteld... en dan kon je een bepaalde jongen. Dus het ligt eraan welke je bestelde. En dan kreeg je zo'n iemand... die daarmee misschien... als geheime naam erbij zat of zo. En die werd gewoon iemand... die ging daar naar binnen van... dat moet stoppen! En die is daar binnen gewoon een beetje lopen, schiet, gaat lopen schieten. Okay, nou en dan goeie. denk je van ja, het gaat heel ver dat de mensen zo gebrainworst worden. Ja. Nou ja goed, kijk, dan, dan hoor je dit en dan krijg ik ook wel een beetje kriebels hoor dit. Dus laten we ook tegen elkaar zeggen, adviezen zijn er gewoon om op te volgen. Als de GGD zegt, ga nou met je kont op de bank zitten, ga je gewoon met je kont op de bank zitten. Ja. Dat, maar dat, ga, dat gaan jullie uitmaken? Ik voel meteen al iets bij mij. Dat ga ik zelf uitmaken? Jij wil niet zitten. Ik wil niet Wat zitten. Zeg, ga, in je, ga in je werkplaats zitten dan? Waar oh, je werkplaats staan? Nee, maar ja. Het gaat om het doel, hè? toch uiteindelijk? Je ja, tuurlijk. Lijkt mij hoor, als ik, je weet met z'n allen dat doet. Ja, maar ik denk gewoon, een bepaalde generatie heeft geen dienstplicht gehad. Ik denk dat daar ook ja, een beetje Ik ben ook niet in nee, dienst niet. geweest. Ja, maar wat oh. En ik ook wel. Ja? Ja, zeker. Kijk, hij hey, luistert toch veel beter Ja, maar hoor. wat ik me ook realiseer van, dat van nou, uh, na achter mag je geen alcohol meer kopen. Nou ja, ik koop echt niet iedere dag alcohol en ik heb gewoon genoeg Om de dag geest bij jou geloof ik. Maar ik heb dan van, dan ben ik in de supermarkt als die in de reclame is, ik wat in of zo, weet je maar nu is het zo Want ik ben juist van plan van tussen acht en tien. Want sommige winkels die zijn dus dan nog open. Dan, denk ik van, nou, dan is het rustig. Ja. Dan, denk ik van, ja, dan moet ik er helemaal rekening mee houden. Dan kan ik kan toch net even eerder gaan. Want als je nou al binnen bent, kwart voor acht. Mag je het dan wel kopen? Of gaat het om het afrekenmoment? Ja, ik denk dat het afrekenmoment, ja. ja. Ja? Oh, chip. Ja, ja. ja maar dan, dan, dan, kan ik, dan word ik op dat moment beperkt in mijn aankoopgedrag. Dus ik moet daar dan, dan weer zorgen dat ik op een ander moment dat doe. Ik maar denk ik heb genoeg in huis hoor. Maar. Ze hebben zo'n blauw zeil hangen. Als je achter zo'n blauw zeil bent, dan is het allemaal voor elkaar. En dan gaan ze weer achteraan. dan kan je gewoon weg. Ah. Oké, okay, dames en heren. Wordt er ook de muziek gedraaid? Ja! Zo, nu en dan! Als ik er zin in heb hoor. Oké, okay. inhaler is een beetje Goede platen, Leuke platen ja. maken. Ja. Dit is er een van. When it breaks. When it breaks. Ontkom je niet aan in dit radioprogramma. Alle muziek heeft verwijzingen naar de jaren zeventig. Ja, alsof je in een film zit. Ja, ja. Ik, ik ben ook een kind uit de jaren zeventig. Ik heb het zo bewust meegemaakt. Ik lag natuurlijk in het Vondelpark. Ik in het gras. De droom over de mogelijkheden van de wereld. Ik ben me droog uitgekomen. Maakt ook niet uit. Goed is het... Goedste... <lacht> Demian Durando. Hij komt uit de Verenigde Staten. En uh, hij is al een aantal jaartjes bezig met muziek. Huh, dat, is, dat is leuk. En dit is een van zijn laatste platen. Nou, voort trouwens nog een nieuwe plaat van Inhaler. En dat is When It Breaks. Ja, hoe zou ze aan die naam gekomen zijn? Inhaler. Inhaler. Ja, ik weet niet. Van de Falls... De Vols ja. hebben een leuke plaat, die heet namelijk Inhaler. Ja, Zo kan je alle groepen geraakt, en titels ja. aan elkaar... Nou goed, ik weet het niet, het is, uh, het is geinige muziek... en dat kan je natuurlijk alleen maar verwachten. Hier bij Toebak Het is alleen maar lekkere muziek. Yes, yes, dat, yes. yes. yes Fijne muziek. Goed, maakt niet uit. Fijne uh, ja, vanavond Met z'n drieën. En uh, wie uh, kan ik het woord geven? Ja, ik ah. heb wel een leuk bericht. Nou, in de vijf dagen tijd ja? hebben zeker 6000 mensen... een cruise tocht naar nergens geboekt in Singapore. Er oh, is de rederij, Genting ja? Cruise Lines. Die organiseert in november en december... 23 cruises voor 1700 personen per boot. Maar heel veel mensen hunkeren naar wat vakantie. Ook in Singapore... En daarom heeft we die, die, die boot hebben we gedacht... nou weet je, gaan we gaan wel een beetje cruise doen op zo'n schip... en ze gaan gewoon even een dag heel hard varen. Huh? En met dit nieuwe type reizen kunnen de aanbieders... ondanks de reisbeperkingen dus toch nog wat verdienen. Er gelden uiteraard coronamaatregelen aan boord. Gasten moeten afstand houden en mondmaskers dragen. Alle passagiers moeten een coronatest doen. Oh, en dat uh, is slim, eigenlijk ah, slim. is het zo van... Uh, het idee is afgeleid van vluchten naar nergens... die in Azië erg populair bleken te zijn. Dan kon je een vliegreis boeken. En dat was ook in Australië volgens mij... Nou, en dan kon je gewoon zeven uur in de vliegtuig dan heb je echt toch even een heel erg van zo, vakantiegevoel. Van Dingdoon. Ja, het laatste je wat je van de vakantie bij je houdt, was. Oh, dat was een vreselijk Ja, van ja. ja, de daler. Ja, dalen. ja oh man, ik heb een in een luchtzak. afschuwelijk. Hoe was je vakantie? Dat weet ja. ik ook niet meer. Mijn oren zitten helemaal dicht. Ja. Dus ja. als je dat dan als laatste hebt van je vakantie, nou, dan kan je dat daarop doen. Nou, ik vind het toch een goed idee. En ja. met zo'n boot is het natuurlijk helemaal wel leuk. Ja, het is vindt ook helemaal milieubelastend. helemaal. dat maakt het ook allemaal niet uit. Ja, nou, ik zou best wel in de hoek van Holland of uh, hierbij in Muiden zeggen van nou, ik ga gewoon heen en weer naar Engeland of zo. Kunnen we gewoon niet met z'n allen gewoon een VR bril aanschaffen? Ja, en... de, ik wil naar de Holo Room en dan wil ik daar gewoon op vakantie. Ja, zoiets. Een holo vakantie. Als we gewoon een een, een ja. oculus bril krijgen, allemaal van de staat, en de staat ja. gaat ons filmpjes voorschrijven die we moeten kijken om ons trauma's te verwerken van het leven. Dus dat je gewoon thuis zit met een bril op en ja. zo van, ja. nou je hem eigenlijk. Uh, nou, ja, Ik zal u zo daar. een foto laten zien. We hebben dus afgelopen donderdagmiddag een een uh, afdelings. Uh, don, een gehad. Een donderdagmiddagborrel. Donder yeah. En het was dus digitaal. Yeah. En het leuke is, van, dan zie je elkaar. Maar het, er, was ook, oh, er was ook een bepaalde manier. Uh, waarop je het beeld in kon stellen. En daar leek net of je met z'n allen op de tribune zat. Heel grappig. Kijk, zo ben je, je, je met elkaar. En we hebben echt lol gehad met z'n allen. Ja. Terwijl iedereen gewoon thuis zit. En ik denk van, nou, dat, dat soort dingen moeten meer gedaan worden. Dan krijg je dus een digitale kroeg. Als ja, nou jij dan leuk. een tientje betaalt, dan mag jij inloggen. je inloggen. Het is je eigen drank, maar je hebt wel de gezelligheid. Zeker, ja, je krijgt nu zeker weer allemaal die online dingen. Online popquizzen, ja. online popquizzen, dus ja. Leuk, ja. maar het is, ja, ik ben van het echte ja. popquizzen. Het ja, ja, leuk, is he, leuker, me. maar het maar is dit gewoon voor de time being. Weet je tuurlijk voor time being. Dit dat is, dat is gecontroleerd, hè, want die kan namelijk een psycholoog, een psychiater... later op terugkijken en een aanwijzingen geven voor de volgende meeting. Hoe kunnen we het beste met elkaar omgaan? Ja, ja. ja. Goed, nou Marcus. Jezus, uh, je bent Markus Marcus, ik, echt Marcus he, ik ook. gewoon <laughs> ook, hè? What the fuck. Nou goed, wat. wat uh... hey, we hadden het laatst over die Nobelprijs, hè? Ja? Die, die man die de Nobelprijs gewonnen heeft uh, voor de economie. Ja? Maar hij was niet bereikbaar. Uh, ze konden niet bereiken ja, om die prijs uh, het te zien, ja. Hoe heet die man ook weer? Uh, uh, Wilson. Wilson. Oh, ik dacht Wilson, ik dacht Piketty. Uh, Wilson. Heeft Piketty? Nee, Piketty. Nee, Piketty was van die 10.000 uh, euro die iedereen zou ja, moeten klopt. gaan krijgen. Van, ja, klopt. Uh, nee, hij ging met de Robert Wilson. En, uh, uh, en, en, en zijn medewinnaar was uh, Paul Milgram. En wat was zijn visie dan? Waarvoor hij die, die prijzen gekregen? Kan je zo in één keer. Uh, uh, een hele lange epistel was die. Nou, dat niet, maar hij was gewoon niet te bereiken. En uh, uiteindelijk zijn, uh, zijn ze maar gewoon uh, langs gegaan. Ja? <laughs> ze woonden uh, naast elkaar, die twee Ja, weken. ze woonden bij elkaar en ze hebben gewoon. Ja, we was gewoon telefonisch te bereiken. Ja? En uh, ze je... waren gewoon langs. En bang, in, de, nacht. Bang, bang, in de, nacht. de wel Nee hoor, nee. Uh, nou, gewoon uh, op de ramen slaan. Okay. En uiteindelijk hebben ze de prijs kunnen overhandigen. Okay. Dat was nou. het moraal van het verhaal. Hij vond het natuurlijk helemaal niet interessant. Ik dacht, jezus, gaat het dan Heb ik een prijs gewonnen? Oh, heb een prijs oh. gewonnen? Lekker boeiend Ik laat me verder gaan met mijn missie in het leven. Straks is Antwoordse berichten hier bij Toepak Leif. Eerst even, even muziek. ...dat je denkt van, wat is dit joh? Ik vond het al eerst dat ik het hoorde, dat het echt eh, verrassend, vernieuwend, zo oud. Wat is het tegelijk dat is de Working Man's Club. Ze hebben een cd uit, die heet ook zo. de Working Man's Club. Daar doen ze nog iets. Hier gaat, Een beetje New Wave, alsof je gewoon zo'n serie hebt. Vroeger zo'n tune, weet je wel. Of het kan ook gebruikt worden met zo'n spel, hoor ik net. Ja, dat doet een beetje denken aan de oude Prodigy. Elwolf, ken je dat nog, die serie? Dat was de deling in dat was het Tune, ja. Daar lijkt het een beetje op, ja. Goed, maar het was Valance. Het was dus nieuw? Ja, Working Men's Club. Een campbeentje noem je dat, hè? Jeugd. De camping ontstaan, zeg ik altijd. Soms. Oh, camp, camp. Camp. Camp, ah. denk ik. camp. En dat is ontstaan in 2016. Jonge gasten, hoor. Je zou ja, denken... Dat, dat, dat, nou, als ik zo kijk, 17, 18 volgens mij. Ah. Ja, ja, hoor. Ja. 17, 18, dan zo'n plaat kunnen maken, Ja, dat, dat is bijzonder, dat toch? toch? Dat vind toch wel knap, ja. ja. Ja, dat vind ik wel knap, goed. Maar goed, dat zijn uh, allemaal nerds denk ik. Goed, het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Want het is dus namelijk alweer ruim half negen geweest. Ja. Zandvoortse berichten. Ja, Doe even een dubbel. Dat is toch niet Zeker. Goed, dus antwoord is Jij mag ja, als eerste een... Ja, vorige week is burgemeester David Molenburg op de koffie geweest. Niet zomaar. Nee, bij mevrouw uh, Anna Kozijnes, of Kozijnsen. Uh, maar wacht even, dit is toch niet... Dat moet je voorstellen. Dan, dan moet je het voorbeeld stellen en dan ga je bij... Een, een, een, senior kwetsbare op een kwetsbare ouderen op bezoek. Er moet wel een goede reden voor zijn. Waarom is dat? Nou, Ze is uh, 100 jaar geworden. Oh, dan mag het. Ja, ja tuurlijk. Dat is ja. Speciaal. Ja. En het was natuurlijk al ja, eerder dit jaar. Op 6 januari heeft ze de legendaarse leeftijd van 100 jaar bereikt. Maar omdat ze zich toen niet zo lekker voelde, werd de afspraak verzet. En afgelopen woensdag was daar die ontmoeting met de burgemeester. Okay. En dat heeft uh, nog uh, plaatsgevonden in, uh, in de lunchroom Rabel. Ja, Kon dat Rabel. Toch? Of, uh, Rabel. Oh, Rabel. Okay. Ja. ja. Uh, en keurig natuurlijk op anderhalve meter afstand. Hè, in het bijzijn van haar enige zoon Anton. Uh, die zelf inmiddels ook al 70 is. Dus. Ja, bijzor, bijzonder. Ja, ja, ja. Dat is wel een leuk ja. momentje dat je met de burgemeester een, een kopje koffie. Ja, kan had zelfs de ambtsketen had hij omgehangen. Dat ja. doet hij niet zomaar. En het is, dat is bijzonder. Ik geloof ik, deze vrouw heeft een tijdje in, in Amsterdam, bij Albert Kuip, gewoond. In een heel klein appartementje. de zoon sliep, sliep dan in de keuken, had ik gelezen. En verder, het is in 1983 naar Zandvoort gekomen. Dus het is niet iemand die de laatste maanden hier pas woont. Hè. Het is iemand die hier heel lang hier woont oh, al. Ja, nee, inderdaad. Ja, ja, dat is het bezoekje ook, uh, gelegitimeerd. Ja, anders krijgen ze van een andere burgemeester. Precies. Goed. Het is uh, zondag uh, 25 oktober, dus volgende week, is het een speciale dag. Want één, we kunnen de grieprik halen in de corvus ja, Dus dat wordt ja. wat, want ik, uh, ik moet er ook heen. De grieprik? Uh, ja, dan, maar dan moet je ook echt uh, op uh, alfabet uh, heb je een bepaald tijdsblok. Oh. Dus ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat. Het is hopelijk niet met je voornaam dan, hè, want dan zit je helemaal achteraan. Ja, nee, maar mijn, ja, mijn achternaam is ook uh, met de V, oh, toch? Dus helaas, dus ik, ik wacht tussen vijf en zes. Maar daarna is er dus uh, op het uh, parkeerterrein De Zuid... is er een wilde drive-in bioscoop. Een uh, wild. Wild driving. Ja, precies, maar het is wel leuk. Maar wacht, die mensen die de eerste hebben gehad... Die, die wachten in de auto en dan krijgen ze het nee. aan, krijgen een bioscoop. Nee, dat staat er los van. Als ze dat willen. Toch? Ja, ja, ja tuurlijk. Ze hadden dus net zo goed die gripprik... op dat parkeerterrein kunnen doen. In de auto. Wel. Ja, goed idee. Maar uh, het is wel ja, leuk, uh, je kan daar dus... Uh, ze gaan daar de Lion King en Jumanji Next Level gaan getoond. worden. Mandy. En ook oh, uh, Lion King. Ja, leuk water. Ja. En om zes ja. uur wordt dus de live-versie, dus dan, uh, Nederlands gesproken, gedraaid. om half negen, Jumanji Next Level. En dat dus is de van 2019. Ik heb alleen een probleem: ik heb geen auto. Nee. Dus dan moet je bij mensen inzitten. Ja, en dat Deelt mag niet. niet. Maar wel met mondkapje op dan, hè? Ja, als je bij ja, iemand, maar, ja, ja maar ik ga echt geen auto huren, want dan wordt het okay. helemaal erg duur. Het was een best wel een gedoe. Peter moest er ook meerijden vanuit. Uh, Alkmaar die heeft op het imperiaal heeft hij dat gelegen. Ja. Okay. Alkmaar ja. hebben we ja. gestopt. Echt uh, warme koffie erbij. Ja. Ja, ja. Ja, ja. nou, voor... Coronaproef, hè? Ja. Ik kan me voorstellen, als een tuigje aan dan met zo'n. Uh, een skateboard zou erachter zo. Goed café, de kliksbaan. Ik stap gewoon even door. Bestraft voor het negeren van de coronaregels en de veiligheidsregio Kermeland... kwam de Halterstraat binnen, politiecontrole en jawel, een kwartier na sluiting... was hier gewoon nog open... Het terrasse was bizar druk. Gewoon 50 mensen liepen daarheen en weer te dansen. Het chiqui delen. Ik wil carnaval. Nou, dat weten we. Dat zijn verkeerde voorbeelden. Dus uiteindelijk, uh, uh, ja, met overleg met de burgemeester, moet die dicht. Twee Vier weken. weken. Vier weken moet die dicht. Maar ja, uit solidariteit gaat heel Zandvoort nu dicht. Ja, precies. Speciaal om, <laughs> omdat de klikspaan dicht moet. En, uh, het is heel eigenlijk, het Nederland uh, zelfs. Ja, en het boetekleed hebben ze aanget aangetrokken, de eigenaar van de... Van de klikspaan Die zeggen ja, we waren in overtreding. Echt. Klopt, we zijn helemaal fout. En uh, we, we houden ons gedijs nu volgende keer. Echt waar. Nou, ik weet niet. Ik had die klikspaan sowieso wat idee. Het, het, het, het verraad eigenlijk iets anders. Het is de klikspaan. Ja, maar, maar ze zijn wel dwars. Maar ja, ze zijn volgens mij van het begin af wel dwars. Dus ja. die moet echt aangepakt worden. Want ik kan niet luisteren naar de regels. Goed, ja. stel. Nog een, jij, Heb je nog eentje? Nee? Nee? Nee, nou ja, ik, ik heb nog wel, uh, wel wat van de. Uh... Het dorp is wel een beetje in de stress, want de, de gemeente heeft de erfpachtkanon van het circuit gehalveerd. Top. Dus dan nou zitten mensen van, ja, en wij willen het ook. En, uh, nou, het is natuurlijk een... wacht, wacht, erfpacht? Ja, de, de, de circuit betaalt iets uh, van ruim 2 ton erfpacht per jaar aan de ja. gemeente. Ja. Oh, ja. Want het is van de ja. gemeente, ja, wel. Kan er niet afgekocht worden op een gegeven moment? Nou ja, ik denk dat als je zoveel erfgoed moet betalen om dat af te kopen... dat je dan een heel groot bedrag moet betalen. Oh, die maar die ja, dan Bernard? moet Bernhard al zijn extra huisjes verkopen. En dan uh. kan hij die niet meer melken. Nee, dus wel. dus nee. dat is echt een probleem. Maar uh, ja, het, het lijkt dus wel vreemd dat hij omlaag gaat. Maar de oorzaak wordt ook niet gevonden in de ontwikkeling van de waarde. In de bepaling van het kanonpercentage zoals die in de erfwachtovereenkomst is beschreven... En uh, daarin staat iets van, uh, over het rendement op tienjarige uh, staatsleningen, et cetera. En dat verdienen. is dus uh, natuurlijk flink uh, gedaald, ja, want ja. de rente is gewoon uh, heel slecht. Ja, maar en ze verdienen ook niks? Omdat het nee, nee, is. nee het, wa het was dus eigenlijk niet uh, echt vanwege uh, de corona. Oh, Oké, okay, dat niet dus, strak, door de, dus echt doordat uh, het rendement op tienjarige staatsleningen echt heel erg gedaald is, daarom hebben ze dus uh, de erfpagkanon aangepast. Dat stond dus in het contract. Okay. Nou, nou ja dat... Alle politieke partijen zijn in rep en roer. Maar ja, het is... Uh... Ja, dat scheelt een paar centen. Ja, zeker. zeker. <laughs> Goed, wij van de ZFM zijn natuurlijk ook hartstikke blij. Er is een commissievergadering geweest. Afgelopen 8 oktober en unaniem is ervoor gekozen ZFM te behouden. Er werd een praatje gehouden voor Halm 105 en ZFM. En ZFM heeft het gewoon duidelijk gewonnen. Dus dat is prettig. Wij hebben nog een licentie ieder geval tot 2025... En uh, nou dat is goed om te horen. Dan kan ik in ieder geval nog hier ook uh, zaterdag gewoon met guresh naartoe rijden. Oké okay, dames en heren, straks nog meer zandvoortse berichten. eerst even yo yo muziek. I think that I like with yeah. the on. I know that but I just want ball show off. I my on. Put my juice on <laughs> Had to make a the whole joint too long hey, no, no. Oh yeah mm. How's hey, it working with Timberland And what's he like? You know you kinda keep with the long braids Got a little cool with your center shades on I know that you're ready if you don't go You know I'ma wait if you don't take long Then test the ride smooth down the fence Wait, I don't wanna say it but I have to say oh. We ain't have to do too much to show off But a nigga had to Hold up! I ain't even put my jewels on. I ain't even played my latest greatest song. Yeah. I ain't even put my jewels on. Mm. Had a the Had to yeah. Now don't look looks so. Dat was een beetje domme. Goed, Jules van het. En het lijkt net dat de plaat veel te snel gaat. Maar het valt eigenlijk eigenlijk wel mee. Als je het later nog een keer luistert. Ik heb het over natuurlijk Anderson Pack! Hij heeft een nieuwe single uit. En die kan je natuurlijk alleen maar hier horen. Nou, dat weet ik niet of je het alleen maar hier hoort, Maar dat is vaak wel het geval. Goed, dus uh, de zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaan. Het is alweer kwart voor negen frontrustende berichten in de krant vandaag. En het gaat natuurlijk niet over nee, ja, corona. weten we nou allemaal nog wel. Maar gisteren had de Beatrice. Beat, Beatrice is het loken. Die weet alles over ja. um, terrorisme. Uh, die had het er al over dat het, uh, nou, de verkeerde kant op gaat, vooral met de complotdenkers. Maar uh, aanstaande maandag is er een documentaire op NPO 2... om uh, half negen bij BNN Vara. En het gaat over staats... staatsvijand nummer 1 door Sion Kaan. En Sion Khan heeft allerlei terroristen of ex-terroristen geïnterviewd. En onder andere ook Samira, oftewel Samira werd hij altijd wel genoemd... Ah. die natuurlijk ook een aanslag wilde plegen. En uiteindelijk bij hem thuis zijn er allerlei heftige dingen gevonden. En uh, die is ooit geïnspireerd geraakt door het feit... door de Twin Towers. En daar is hij ook uh, mee aan de gang gegaan. Uiteindelijk is hij in de Jihad is hij, uh, actief geworden. Hij, is, hij heeft heel veel contact opgedaan in Nederland. Hij was daar niet de grootste man... Uh, maar wel een heel, heel groot voorbeeld voor heel veel uh, uh, mensen die de islam een beetje anders benaderden. Uh, hij heeft natuurlijk ook heel veel gevangenisstraf ook gehad. Uiteindelijk, in de uh, gevangenis heeft hij een van de chronische ziekte opgelopen. En hij was slechts een schaduw van zichzelf. Werd verteld, daardoor werd hij eerder vrijgelaten. Maar uh, de interviewer die keek hem zo aan. Die zegt, volgens mij zie je er heel gezond uit. Verder niks aan de hand nu. En sinds hij terugkwam is hij meteen weer aan de gang gegaan met zijn contacten aan te halen. En uh, met de islam en met de IS-strijders. En uiteindelijk uh, is hij voor de vijfde keer opgepakt. omdat hij natuurlijk vrouwen uit het. Uh, ja, van IS-strijders. terug wilde halen naar Nederland. en daar ook geld voor op heeft opgehaald. En uh, verder zegt hij nu dat hij helemaal schoon is. dat hij er niks meer mee te maken wil hebben. Maar uh, hij voelt nog steeds wel dat onder andere de Palestijnen worden onderdrukt. en dat daar iets mee moet. Dus. En ook die aanslagen hier in Nederland. onder andere op Schiphol. Uh, die borstelen, centrale borstelen. hebben ze echt over nagedacht. Dus dat, alleen dacht hij, van ja, dat is misschien even te veel schade, maar misschien iets bij Defensie uh, of uh, AEVD-kantoor. Daar is even even serieus over nagedacht. Dus ik ga die documentaire aanstaande maandag toch maar eens even bekijken. Ik vind het al toch interessante materie. Een leuke afleiding van de corona, zeg ik altijd. Ja, zeker. Leuke afleiding gewoon. Nou, jij zit ook iets te lezen. Wat ja, is dat? de Partij voor de Dieren in de, ha in de Haagse Gemeenteraad die wil dat er in de stad een monument komt voor uitgestorven dieren. Ook al bijzonder. Dit is de, de, okay. niet voor de onbekende soldaten, maar voor de onbekende dier. Okay. Ja, volgens de partij zou het goed zijn voor de bewustwording van inwoners. Yeah. Want zo uh, worden we geconfronteerd met de rol die de mens speelt... bij het uitsterven van dier, diersoorten. Ik vind ook eigenlijk wel dat we ook excuses moeten aanbieden. Ja, dat eigenlijk, vind ik ook wel. Ik, aan welke dieren dier, zit je dan te denken bij welke excuses... allemaal, ook aan, aan allemaal? de dinosaurussen... Nee, nee de, je, nou, aan, nou, jij niet, jij bent alweer terug. Aan de dappere dodo. En dat, ja, oh ja. Ja, die is ook weg. Ja. Maar ja, uit het vorige tijdelijke monument, hadden ze zo. Bestond uit een leeg dierenverblijf met op de bordjes enkele uitgestorven diersoorten. Ik, ik, ik heb dan zo gelijk een visie van. Ik ben, ben zo terug. Zo'n <lacht> bordje erop of zo. Ja. Maar ja, de, de, de partij wil dus echt dat het een nationaal... of zelfs internationaal monument gaat worden. Want het past goed in deze stad van vrede en recht in de naag. Dus. Oh, we ja, het worden zo dus bestuurd... ingehaald door het verleden ook, hè? Heb ik wel ja. het gevoel, weet je wel. Om niet ja. alles goed te zetten wat we fout hebben ja. gezet. dus oh, nou, is ik voor de conclusie? We moeten ook excuses aanbieden aan Ierland. Want de Ieren zijn ook heel veel als slaaf verhandeld, hè? Ja, is dat zo? Ja, Ieren? De, ja, want die waren hm. natuurlijk rood. Ja? En, en, en ze, en ze, en ze reisten met boten en zo. En die werden gewoon overal... Uh, ja, de echt, Ieren zijn heel veel als slaaf getraaid. Ieren? Ja. Oké. Okay. Nou, ja, dat is, weer, dat is weer eens wat anders, hè? Ja, ik dacht wat... Dus ja. dan gaat het inderdaad om mensen met rood haar en sproeten. Ja, ze, ze waren natuurlijk heel opvallend. Ja. En je zag natuurlijk ook in, in uh, uh, Afrikaanse landen... als iemand dan als albine geboren werd, dan werden ze ook... Uh, Echt heel slecht behandeld en ook ja, als slaaf. Dat klopt, dat kan geen mens zijn. Dat kan alleen maar nee, dat, bad dat luck zijn. Het is de zo. duivel en zo, weet je. Ja. Ja, dat waren die rode Ieren natuurlijk ook. Het zijn altijd hele meegaande ja. mensen geweest, altijd ja. die Ieren. Echt altijd meegaan geweest. En altijd dansen. Ze, als het, ze altijd dansen zal. terwijl ze meegaan. <laughs> altijd, altijd vrolijk. Ja. Nee, maar, dat wist ik allemaal niet. Ieren, slaaf. Nee, goed, ik moet ook niet klagen, want elke week word ik als slaaf gebruikt. Ja. Oké, okay, tijd voor een rustig gitaarplaatje. Beweegt even aan toe gewoon. Even een moment van rust in de show. Mag ook wel eens wel komen. Echt? Wat hebben we hier nou weer? De wolf. Oh, en het geluid. Ting. Echt de jaren zeventig. Is terug, ja, dat wel? dacht ik ook precies dat ik dit hoorde. Ja, Robert Plant heeft ja. er helemaal weer zin in. Oh nee, het is een Nederlands band. De Wolf? Oh, die heb ik al eens zien optreden volgens ja, mij. Ja, of met jou nog. Ja. Dat klopt. Het ja, is Wat is dit? Lang ja. uit. Ja, langdradig. Langdradig. Ja. En toen tegeven te riepen wij met... Hij was een heel verhaal aan te vertellen over zijn t-shirts. Hij had t-shirts laten drukken en er waren een paar groepjes vooraan. waarschijnlijk interessante vrouwen. En ik had ook het idee dat hij iets had gebruikt in de kleedkamer. Ja, ja, ja, het ja, was goed. iets wat vager en toen begonnen wij zo. Spelen! Waar is de volgende Spelen! Toen ik op een gegeven moment reageerde zei hij: van, uh, Volgens mij moet er gespeeld worden. Ja! Dat wordt de dus tijd. Nou goed, het is, soms zitten mensen vast in hun eigen monoloog. Ik, ik kan me er zelf helemaal niks van voorstellen. Ja. Ik heb het zelf nooit. Dat ik vast zit in mijn eigen monoloog. Echt uh. nooit! <tie> Ik moet mij trouwens wel verontschuldigen. Ja, dat ik dacht ik al, ja. zei, Dat schijnt een hoogste te zijn. Ja? En het was ook eigenlijk zo van waar die mythe vandaan kwam. Dat Ieren de slaaf waren. Ze gingen vrijwillig de overtocht aan. En gingen vrijwillig als contractant in de bediening of op het werken overal. Okay. Dus uh, net zoals in de voetballerij vandaag de dag... is er een leverende handel in contracten. Maar uh, verder Ieren Het we wel aan. dat de... met voetbal, hè? Ja. Ik ga trouwens even kijken wat jullie aan hebben hoor. Ja? Qua schoenen. Dat Want? Ik nou, ik zie hier een bericht dat. Uh, nou. Jullie werken ook thuis, of niet? Ja? Ja? ja. ja. Alle, allebei, hè? Ja, ik, ik ook. De, nou, uh, nee, hij nee, niet nee, hoor. Hij is, nee, hij is, nee, nee, is nee. gevaarlijk. Nee, ja. uh, <laughs> uh, vanwege het uh, langdurig thuiswerken uh, kocht de Nederlanders dit jaar meer sneakers. Ja? En uh, daar komt ie. Pantoffels en ja. andere gemaksschoenen. Oké. Okay, die, die dure van bommels is zo. Nee, die, die wordt niet meer verkocht. Nee. nee, nee. Maar, ik dacht ook van. Ik, ik was naar de kapper en ik dacht zo van. Na die koepselij, die stel ik nog even uit. Een week of zes. Maar toch? Ja, toch? Ja. Ja, dan zit ik thuis daar uh, met de koepselij uh, voor ja. niemand. Je en dus dan met pantoffels? En, uh, en pantoffels, uh, ja, die, die zijn wel zwaar op, inderdaad. En als je ja. een vergadering hebt in teams. Nou, uh, ja, als je, maar, uh, uh, je net een hebt. Ja, en de ja, rest ja. een niet uit, jongen. Ik kan je ook wel aanbevelen, op Netflix is er een film die heet uh, Groetjes van Ferry. Oh, goed, is van Ferry. Ferry? Ferry? Nou ja, wat nou, ja. is in ieder geval die man die uh, Lammers, Frank Lammers... die speelt oh, ja. daar ja. ook al, ja. jij is een leraar. Oh, ja. En ja, die ja. gaat dan de mist in, inderdaad, ja. dat ja. hij ook uh, lesgeeft uh, digitaal. Klopt, ja. En dan gaat hij daarna, denkt hij uh, <laughs> ja. denk dat hij klaar is. En hij denkt Joehoe. en dan gaat hij uh, lekker partij dansen op <laughs> lekkere muziek en zo. En in zijn onderbroek. Nou, dan wordt gelijk <laughs> ja. wordt het een hele hype. Al die leerlingen filmen, weet je wel. Dat is een hele leuke... Uh, die, weet je, Ferry heet hij niet, nee... Het is een andere naam, maar in ieder geval de groetjes ja, van... Het zijn eigen ideeën. Het zijn ja, het is Ik heb Frank uh, wel eens horen zingen, maar dat is wat minder. Nee, dat moet ja, je niet doen. Nee. in the Rain doet hij... Uh, hij heeft dan, uh, ja, met, was dat zo'n jaren zeventig? Was dat zo'n... Uh, ja, ik geloof, dat was... Uh, U, 167, of, ja, op de, op de zomer op plein en in dat. Ja, trad hij op. Omdat het namelijk zoveel jaar geleden was dat niet Woedstok, maar dat Festival ervoor. Dat was in 68. Ooit hij daar in de buurt of zo in Alkmaar of zo? Dat weet ik niet, nee. Maar was dat? Toen, wat was dat iets met de summer of zo, toch? Ja. Power en al die ja, liedjes van. De hij de is uh, heel veelzijdig, want ik ja. vind hem inderdaad zeker als die uh, gast uh, in undercover. vind ik hem inderdaad. Dan uh, heeft hij uh, zo'n satanische blik in zijn ogen. <laughs> maar ja, dat door de sloffen dus. Uh, en dan was ze ook uh, Michiel de Ruiter? He, die film ook. Ja. Ja, en ja klopt. Alle uh, markten thuis. Die man. Ja, Gewoon irritant. Dus. Ja. Oh, ja, yes, alles iemand made. alles kan, gewoon weet je. En dan even goed, want de vrouw om hem heen. Terwijl je denkt, nou, is nog wel goddelijk lichaam heb je nou ook weer niet. Nee, maar hij is beroemd, hè? Hij, hij is, is beroemd, ja. Ja. Ja. ja. Gewoon een beetje duister. One dat hand shake away, hè? So. Precies. Nou, goed, er één van de laatste platen voor negen uur. En na negen uur natuurlijk, we straks natuurlijk de zandvoorts... Nee, niet de nee, is, Wat nee, is dit een zuchtmeisje, wat is dit? Ja, sorry. Het is geen troostmeisje, maar een zuchtmeisje. Dat is voor een heel iets anders. Ja, het is echt een fout uitspraak dit. Lexley. Lies inside my bed. What do I need? What do I need? New oxygen to breathe. I try to breathe and sink with you. My lungs are small, but my heart is full. en vooral dat geluid, dat metalen ondergeluid... dat hoor je steeds vaker in plaatsen terugkomen. En dit is dus haar zingel Lullaby. Oh, ja, het is echt zo'n lullaby. Ja, echt wel lullaby. Het is, lullaby. Lullaby. Dat is echt nog niet zo'n handmuziekje op de achtergrond. Nou, ik vind het toch al verontrustend, deze muziek. Ik wil zeggen, ik raak niet in paniek. Hou afstand en... Sluit, sluit alle deuren. Ja, en uh, ja, natuurlijk moeten wij er ook even aan toevoegen... natuurlijk uh, dit... Dus laten we ook tegen elkaar zeggen, adviezen zijn er gewoon om op te volgen. Als de GGD zegt, ga nou met je kont op de bank zitten, ga je gewoon met je kont op de bank zitten. Zeker. En Wilco, wat is jouw advies vandaag? Mijn advies? Ja? Ik heb <laughs> eigenlijk helemaal nooit een advies. Ik heb, hey? ik heb totaal niks zinnig ik gedaan. Ik zie jou wel als een uh, erkende adviseur. Ja, tien ja? mensen adviezen. Ja? Huh? Nou, ik werk niet voor, niet voor niks met mensen met een verstandelijke beperking, omdat ze goed aansluiten. Oké. Okay. Ze nemen alles van je aan. Nee. Ze nemen alles van me aan. Goeie je adviseer. Adviseer. Nee. Nee. Zo is het een goede adviseur betaald natuurlijk. Hè? Uh, dat ze meteen alles van je aannemen. Ja. Jazeker. Nee, ja, goed. Okay. Soms word ik weer over op de... Noem je het op? Terecht gewezen. Dat ik zeg, mijn gast, doe even normaal. Oh, sorry, ja, doe even normaal. Goed. Ah, geweldig. Ja, geweldig vinden ze het. Fijne gozer. Fijne ja. gozer. Goed ben zicht, uh, Zo blij dat mongo. we jou hebben. Ja. Zo, vertel. Uh, Wie ja. kan, ik, uh, ik kan wat melden? Nou, ik heb altijd wel wat uh, bij dat mij staan. Het schijnt in Amsterdam, hè, viel het oog van de fotograaf op een heel grappig tafereel. Op de gevel van een pand op de hoek van de reguliergracht en de keizersgracht. Daar hing altijd een gewoon een blauw straatnaambord met de opdruk regulies gracht. Maar een onbekende creatieveling, kijk, dat vind dat ik wel leuk, die heeft een vervangend alternatief naambordje gemaakt. En te zien zijn dus twee kleine popjes van het bekende tv-duo Buurman en Buurman. Oh, die, die op een die... klein houten stijgertje oh, ja. ja, ja, ja. staan dat tegen de muur is bevestigd. En het tweetal is bezig met krijtjes om zelf een straatnaambordje te tekenen. Met daarop dus uh, de naam van de straat. Waar het originele bordje is gebleven, dat vertelt het verhaal niet. Maar het is goed mogelijk dat dit op onduidelijke wijze al een tijdje was verdwenen. Waardoor er een lege plek op de gevel overbleef. Hier wordt de kamer vragen, Tot vorige hetzelfde. week, ja. Nou, ik vind het wel leuk. Ik zal het berichtelen verdelen. Er zit een foto bij. Van buurman en buurman ook? Ja, echt legendarisch. Ja, buurman en buurman. Ik ga me verdelen zo. Wat zeggen ze laatste ook alweer aan het laag? Ja, niet Otmooi? Nee, dat is van het inbricht. Otmooi? Otmooi? Hayato! Hayato! Hayato! Dat zingen ze Maar wat betekent dat dan? Hayato? Nou, zo van doe je of toch? Ja. Geen idee. Hayato! Hayato! Tot zo! Dat is een van zo. Een van die gasten van uh, Jiskevet die spreekt dat in natuurlijk. Hè. Dus ja, is dat, oh, is dat ook Kees Prins? Ja, volgens mij is het Kees Prins oh, in spreek. Ja, die, uh, die hebben dat ooit. Want het was natuurlijk uh, na, we zaten er helemaal geen stemmen bij. Dat hebben ze er zelf bij bedacht. Uh, wij willen met z'n drieën toch ook wel uh, zo'n uh, filmpje inspreken? Dat nee, ja, kunnen we straks even doen, na de uitzending. Ja, ja, Blijkt me hè? nogal vermoeiend. Ja? dat ja, lijkt me nog wel vermoeiend. Oh, leuk. Dat is leuk joh. Ja? Nee, wat ik, heb... ik? heb de tranen in de ogen van. Nee, ik kreeg de tranen van iemand. Een beetje flexibiliteit. ja Je hebt nog een uur de tijd om je even in te leven. Ja, en dan gaan we dat doen. En lezen. En uh, je uh, dat. dat is het probleem. <laughs> ik, ik nou, buurman, uh, nog een plaatje of niet? Nog een plaatje, nou, daar hebben we bijna geen tijd voor. Oh. Nee, dat is een, een half plaatje. Een nou? half plaatje ook niet. Een half zo Heb nee, nee, een half zo misschien? Een half nog plaatje over kunnen hebben, want we hebben nog 20 seconden Ja, ik kan wel vertellen dat nu, als je een rondje door het dorp gaat maken kijken, want ze zijn al bezig, of ze zijn al af, die uh, de zandsculpturen. Oh, die zijn begonnen. Ja. Oh, dat is ook heel dus gaaf je, gemaakt, ja. Ja. ja. Moet je maar zo even kijken, huh? want uh, als je dan zo uh, langs de watertoren rijdt, en ja. dan kan je daar links kan je even zien, want daar staan er dus okay. zoveel drie, denk ik. Oh, ja, nou, goed tot tweede, leuk nieuwtje. Ja. Ja, dat is, ze gaan, en zondag gaan ze, gaan ze jureren. Ja, oh, zondag, ja, Dan okay. gaan ze kijken nou, wie je gewonnen ja. hebt. Nou, goed, spreek je zo zo'n tweede gedeelte. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.